van 1 uur. Kirsten klomp met het NOS en de politie hebben in het hele land invallen gedaan in verband met het onderzoek naar witwassen. Op twaalf plekken in het land zijn panden doorzocht, onder meer twee moskeeën in Tilburg en Utrecht. Het onderzoek richt zich op een islamitische organisatie die honderden duizenden euro's zou hebben witgewassen. Tegen de Nederlander die vorig jaar in een Belgische supermarkt een vrouw zuur in het gezicht gooide, is 20 jaar cel en tbs geëist. Het slachtoffer eist een voorlopige schadevergoeding van een half miljoen euro voor medische kosten en emotionele schade. Supermarkt Delle wil 2 miljoen euro voor reputatieschade, omzetverlies en beveiligingskosten. Het centrum van de Afghaanse stad Tarinkot, de hoofdstad van Uruzgan... lijkt bijna helemaal in handen te zijn van taliban-strijders. Zijn berichten over hevige gevechten en alle overheidsfunctionarissen in de stad... zouden op de vlucht zijn geslagen. Sommige politieposten zouden zonder slag of stoot in handen zijn gevallen van de taliban. De Nederlandse missie in Mali gaat ook volgend jaar door...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 Volgens het Hof had geen stijl een commercieel belang bij het publiceren van de foto's en was er sprake van inbreuk op het auteursrecht. Het weer, het is vandaag zonnig met wat sluierwolken, tot 24 graden op de Wadden en 29 in het Zuidoosten. Ook morgen is er zon, maar dan is het wel wat koeler met 21 tot 24 graden. Zaterdag meer bewolking en droog, zondag een enkele bui. Dit was het NL. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de A9 dicht. Ze diemen naar Alkmaar na een ongeluk. Voorknoop in Badhoevedorp. Daar zat 5 kilometer file. Omrijden kan via de A10 Zuid. En dat gaat grotendeels filevrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maar tegelijkertijd besef ik tot mijn grote schrik dat ik haar waarschijnlijk nog eerder enthousiast krijg voor die blore kont dan voor een oude Gregoriaanse handschrift. <lacht> ja, zeg maar dan, zo'n oud Gregoriaans handschrift, dat past niet meer in deze tijd. Maar meedunkt, als schoonheid en fijnzinnigheid niet meer in deze tijd passen, dat het dan tijd wordt voor andere tijden.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 Filled with the pain and tears of grief. Did you ever give yourself to any one man in this Zo, en uh, na nou, Herman Vingers waren dit. Nou, dames, vertel eens, wie waren dit nou? Hey, uh... Wie waren dit nou? Nou wil ik het wel eens weten, of jullie het nog weten. Wie dit nou waren? Ja? ja? Ja? Mag ik een hulplijn inschakelen? <laughs> We hadden het er tot vorige uur over: Dave, Di, Dozie, Beekie, Mick en Titch. Ja, wou ik net zeggen? Ja. <laughs> Om net binnen te lopen. Ja. David, die dozy Beaky Mick in touch met Xanadu. Nee, dat was zo speciaal, daar kwam ik even op het idee natuurlijk vanwege. Hè? Ja. Vanwege dat. Het vorige nou, we gaan even door. Ja, nou, zometeen krijgen we dus de vrijwilligerswakkeur van de week. Maar ja. we gaan eerst. Wacht even, wacht nou even. Jansen, ja, doet het nou toch ja. eens even netjes? Ja. Walt ja, ja. oh, voor zit He, die Ja, dat je allemaal steeds. Ja. Ja. Nou, nu begint hij gewoon bij het begin. Mooi, hè, zo'n piano. Aanzind is dit, van de Hoek. En hij move. Oftewel, hij beweegt nog. frontman niet, maar wel uh, de, de man achter de hoe, zou ik maar zeggen. Hè? De man die uh, bijna alles uh, schrijft voor die band. En nu een keer op een solo tour En I moved, heet het. Hij bewoog. Oftewel, hij verplaatste zich. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, ja, zo heb je veel mogelijkheden. Uh, ja, we gaan, uh, we gaan naar de... Ja, daar gaan we naartoe. Ja, wat gaan we doen? Ja,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 Tja, we zijn er weer met de vrijwilligersrubriek uh, uh, via uh, VIP Zandvoort. En uh, we gaan vanaf volgende week weer helemaal volop uh, met, uh, met deze rubriek uh, aan de slag. Maar uh, omdat we het allemaal weer een beetje op moeten pakken... ga ik het vandaag helemaal in mijn upje doen. En ik heb hier een... jij ja, drinkt uh, zeker ook een kopje koffie. Kopje koffie, ja, in mijn upje. Ja, ja. ja. En ik heb uh, op mijn pc een flopje. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Nee, maar goed, uh, we hebben een uh, prachtige vacature binnengekregen via Use Your Talent. En uh, Use Your Talent is een uh, onderdeel van het jeugdhonk. En daar zijn uh, eigenlijk heel veel vacatures ook vandaan voor kinderen zo vanaf 13 jaar. En dat is dus voor deze vacature geldt dat hetzelfde. En uh, wie uh, wordt er gezocht bij Use Your Talent? Nou, daar zoeken ze uh, kids, jongeren... die het leuk vinden om taarten en of koekjes te bakken. Want bij Ami van de Oudere Zorg... wordt er elke dinsdagmiddag een bakmiddag georganiseerd. Nou, als jij het nou leuk vindt... om samen met de ouderen taarten en koekjes te bakken... en ook op te eten natuurlijk... Dan uh, word je verzocht om je aan te melden via een e-mail. En uh, dat kan naar de contactpersoon. En de contactpersoon is Jessica Scheper, met dubbel E. En haar e-mailadres ga ik nu opnoemen. Dat is j.scheper-plus.zandvoort.nl je mag er ook bellen. Vandaag is ze er, er niet. Dus vanaf morgen kun je weer bellen. Naar 06-363-00-809. En uh, mocht je deze vacature na willen kijken. Dat kan dus op de website van VIP-Zandvoort. Of uh, via de Facebookpagina van Zandvoort Lunch. Want daar ga ik hem straks ook opzetten. En uh, dan hopen we dat je een hele gezellige dinsdagmiddag gaat krijgen, of misschien wel elke dinsdagmiddag, met de ouderen en lekker smullen van taarten en koekjes. Dat was het, Ruud. Nou, dat is leuk. Leuk, hè? Oh, ja, is dan... het niks voor jou, eigenlijk? Nee, ik ben al te dik. Oh. <laughs> en bovendien, ik heb dinsdag uitzending, dan kan ik niet. Ach nee, nou ja, daarna misschien. Vanaf ja, hoe laat is het? Mm, oh, dat mm, staat er niet. Nee. nee, nou. Nee, dat is niks voor mij. Nee? Nee. nee. We zochten toch jongeren? De zocht nou, een oh, jongen. Een oh. oudere jongere. Sorry. Ik, ik ben dan zo'n oudere die zich gewoon gaat opvreten. Oh ja, dat kan ook natuurlijk. Jij ja, geeft je op als mee. Ik uh... geef me op als opvreterd. Ja, ja, als je opvretert. Ja, ja dat, kan, dat kan natuurlijk. Goed. Nou, uh, dus u kunt het allemaal nog eens even rustig nakijken op onze Facebookpagina www.facebook.com. Zandvoort zandvoortlunched uh, aan elkaar hè, zonder spatie en uh, al dat soort uh, dingen meer. Goed. Oh, dit is niet de echte versie, hoor ik al. Nou ja, when you're alone and life is making you lonely, you can always go. But you're like downtown when you've got worries, all the noise and the hurry seems to help. I know.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 Een originele versie, en remake zou ik maar zeggen. Maar in dit geval niet ineens zo'n beroerde. Vaak zijn de remakes een beetje een slap aftreksel van het origineel. In dit geval gelukkig niet. Patricia klaar op verzoek van Sandra en het nummer dat heet Downtown. En we gaan nu naar de nieuwe van Kensington. Jawel. Do I Ever heet het woord. If you go down there, you better just be aware of a man named Leroy Brown. Now Leroy's more than trouble. He stood about six feet four. All the downtown ladies call him Treetop Lover. All the studs they call him Sir. Well, he's bad, bad Leroy Brown, baddest man in the whole damn town. Better than old King Kong. And he's meaner than a junkyard dog. Now Leroy, he's a gambler, and he likes his fancy clothes. He likes to wave his diamond rings in front of everybody's nose. He's got a custom Continental. He's got an Eldorado too. He's got a 32 gun in his pocket for fun, and a razor in his shoe. Well, he's bad, bad, bad, bad, Leroy Brown The baddest man in the whole damn town Badder than old King Kong And he's meaner than a junkyard dog Well, Friday night about a week ago Leroy's shooting dice And at the edge of the bar sat a girl named Doris And ooh, that girl looked nice Well, he cast his eyes upon her It's when the trouble soon began Cause Leroy Brown learned a lesson About a mess with the wife of a jealous man Well, he's bad, bad, bad Leroy Brown, the baddest man in the whole damn town Better than all King Kong And he's meaner than a junkyard dog Well, the two men took to fighting And well, when they pulled them from the floor Leroy Brown Look like a jigsaw puzzle With a couple of pieces gone Well, he's bad Bad, bad, bad Leroy, Leroy Brown, Brown The baddest man In the whole damn town Better than old King Kong And he's meaner Than a junkyard dog Well, he's bad, bad Bad, bad Leroy Brown The baddest man In the whole damn town Better than old King Kong And he's then a dog. Bad, bad, Leroy Brown. He's King Kong. And King Nummer van uh, Jim Grootje natuurlijk. He's en uh, we kennen hem natuurlijk ook van uh, de heer Frank Sinatra. Maar dit was uh, James Hadley. En ik zat, uh, ik zat even uh, te, te puzzelen van wie die man nou is. Maar ik kan het zo gauw niet vinden. Welke band hij zat of zo. Uh, ik kom alleen maar bij James Hadley Chase. En dat is een, een schrijver. En die heeft een, uh, dat is nog een pseudoniem ook. Dus uh, nou, dat moet ik ook weer even uitzoeken wie deze man eigenlijk is. Ik weet niet eens weer welke band die was. Maar normaal weet ik dat wel, maar nu even niet. Nee. Nou, oké, okay, James Hadley dus en Bad Bad Leroy Brown. Ik, uh, nee, ja, niks. We gaan naar het nieuws. Ja, gek. We gaan helemaal niks. Maar ik maar nog een plaatje draaien, maar we gaan gewoon naar het nieuws. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Sandra Lissenberg. De politie Kennemerland is op zoek naar getuigen van een aanrijding die op woensdag 31 augustus streek tien voor half zeven heeft plaatsgevonden op de zeeweg in de richting naar Zandvoort. Dit was ter hoogte van de parkeerplaatsen van Bloemendaal aan Zee. De aanrijding was tussen twee personenauto's. Betuigen kunnen zich melden door te bellen naar 0900 8844. Bent u nog op zoek naar een leuke activiteit met de kinderen van het weekend? Een van de deelnemers aan het monumentenweekend op 10 en 11 september... is Fort Penningsveer in de Haarlemmerliede. Op zondag 11 september organiseert IVN Zuidkenamerland... diverse verschillende leuke activiteiten rond het fort. Er is een IVM kraam waar van alles te zien is. Kinderen kunnen het elektro, met het elektrospel hun kennis van de natuur testen... en zelfgekleurde buttons maken. Om 12 en om 2 uur zijn er kinderexcursies die starten vanaf de kraan. De jeugd gaat dan op zoek naar waterbeestjes als watertoren... en bloedzuigers in de slotgracht. Met hulp van schepnetten worden die gevangen... om ze vervolgens te verzamelen in grote bakken... zodat iedereen ze goed kan zien. Aansluitend wordt een natuurexcursie gemaakt in het gebied rondom het fort. Komt alle! U bent evenals de kinderen van harte welkom. Verzamelen gebeurt bij Fort Penningsfeer Penningsveer nummer 2 in de Haarlemmerlieden. De kinderexcursie is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Informatie kunt u vinden op de website www.ivn.nl forward slash De provincie Noord-Holland lanceert vandaag op het Clusius College in Grotebroek... de eerste gezonde en duurzame schoolkantine van Nederland. Hier leren kinderen gezond eten te bereiden... Hoogleraren Voeding en Gezondheid aan de VU in Amsterdam zeggen dat het project... dat van het Clusius College een goede stap is, maar volgens hen is dit niet genoeg. Ze willen dat de Nederlandse overheid, net als in veel andere Europese landen... de lunch voor de basisscholen gaat verzorgen. Een op de zeven Nederlandse kinderen is te zwaar... en van de kinderen tussen de zeven en achttien jaar eet slechts 1% de aanbevolen hoeveelheid groente. En daarnaast is het overgrote deel van de kinderen juist veel te veel zout, suiker en vet aan het eten. Kinderen die ongezond eten vertonen slechtere schoolprestaties en een hoger verzuim. Uit een test met lunches van de scholen in 2011... blijkt dat leerlingen na de middags in de klas een stuk rustiger waren... en zich beter konden concentreren. U kunt ook meepraten. RTV Noord-Holland peilt vandaag uw meningen. Wie is er verantwoordelijk voor de eetgewoontes van de kinderen? Is dat de ouder of is dat de overheid? U kunt u reageren op de Facebookpagina RTV Noord-Holland...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 Betty Wright was dat. En dat was geen liedje van de sidekick. Want dat had ik nog niet. Nee, dat had ze nog niet verteld. Die dolly. Maar uh, dit was uh, Betty Wright. En Tonight the Night. En dat liedje van de sidekick. Ja, dat moet je natuurlijk wel doen. Hè. Ja. Het liedje van de sidekick. Op C.M.M. zand. The Doobie Brothers, Long Train Running, from the album The Captain and Me. Dus, hè, lekker. Trainen, he, he, bon, maar met Bob Johnson. Hè, dat was Mike, John, Mike McDonald. zat er nog niet bij. Dus. He, bon, LP 1972. Is het uh, The Captain and Me. En er staat nog zo'n te gek nummer op. China Grove. Dat uh, is een van mijn uh, favorietjes. Als ik het zo mag zeggen. Ja. Mocht u een uh, liefhebber zijn van klassieke muziek... dames en heren, sinds kort hebben wij op de zondagavond... tussen 7 en 9 uur het programma ZFM Klassiek. En uh, dat is twee uur lang de mooiste klassieke muziek uit aller tijden. Elke zondagavond dus tussen, zes, uh, tussen 7 en 9 uur op deze zender ZFM Klassiek. En aanstaande zondag, kan ik u alvast verklappen... Uh, gaan we allemaal mooie opera-overtures draaien... Dus dat betekent dat u uit heel veel opera's, de Overtures, het voorspel dus, zou ik maar zeggen, te horen krijgt. Aanstaande zondag dus, tussen 7 en 9, The Greatest Opera Overtures in CFM Klassiek.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 Down, drop and me and I, uh, Don't you we kennen het allemaal natuurlijk Don't van Ray Charles. He. Die kwam er uh, als eerste yeah. mee, zo in de 50 jaren of zo. To here for weekend. sorry. Uh, Don't uh, come uh, come uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, met een hele grote rol en natuurlijk voor de wereldberoemde Amerikaanse DJ Wolfman Jack. Uh, die wordt gebeld door Cornelius uh, of hij het weekend bij hem kan doorbrengen. Maar uh, de Wolfman heeft daar niet zoveel zin in. Uh, in die man die door zijn vrouwtje de deur uit is gezet. Ja, Wat een Hello? triestigheid toch Hello? allemaal. Hallo? Hallo? Wolf? Wolf? Wolf? Hallo? Hallo? Dit is Jim Grouchy. We hadden het straks al even over hem. En nummer heet...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 En dat heet I've Got a Hé hey, Sa uh, Sandra, we zijn erachter. Ja, Ruud? Ja, we zijn erachter. Oh, gelukkig. Wat seven, uh, 75th and 9th betekent. Daar zijn we achter. Inderdaad. Daar zijn we achter. Ja. De, uh, jij had iets gevonden, maar die meneer naast mij, die, uh, die man van dat doosje wat straks komt, die, uh, die had het uh, ook gezegd. Het is een kruispunt in New York. Ja. Oh, wat een de, de 57th Street met 9th Street waarschijnlijk. Want in New York zijn weinig straten die een naam hebben, die hebben allemaal alleen maar nummers. Ja, ja, ja. Nee, of niet dus, allemaal. Niet allemaal. Nee, nee, nee. nee. Dus, er zijn wel namen die, of straten die een naam hebben... maar de meeste hebben nummers. Dus dit schijnt een kruispunt te zijn. 57th and ninth. en 9th. En het is het kruispunt waar Sting altijd overheen ging... om naar de studio te gaan. Juist! Aha! Kijk! Ja, wat zijn wij hey, toch een Ken team! Al. Wat zijn wij toch een team, hè, dat En de, de mensen thuis, nou, die zijn nou allemaal zo blij dat het mysterie eindelijk, eindelijk is opgelost. ogen is opgelost. 75th and 9th is het nieuwe album van Sting. En dat komt in oktober, komt het uit. Voor die tijd, voor alle liefhebbers, komt er ook nog een uh, collected box. Met diverse CD's, met al zijn uh, eerder uitgebracht materiaal. Dus het is weer Sting-tijd. <laughs> Lekker. Gelukkig dat ik geen kaas heb. Stinktijd. <laughs> Oké, okay. nou. Dit okay. is uh, Chef Special. Nog even een nieuwe op de valreep. Amigo. You don't know me, I don't know who you are. But I know that you live with me under these stars. Oh, I don't know you, you don't know who we are. But I'm on your team, you can throw me the ball.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 Special uit Haarlem vandaan. even uh, van de regio met, met hun uh, nieuwe. En de nummer dat tijd Amigo. En nu nog een lekkere ouwe. Ja, een hele leuke ouwe van uh, Fats Domino. I'll be there to get you in a taxi, honey. Better be ready but help me see. Now baby, don't be late. I wanna be there when the band start playing. Remember when we get there, honey. Two steps, I'm gonna have them all. I'm gonna dance out of boot of my shoes. Tijd voor Get you in a taxi, honey Better be ready, but help me see Now, uh, baby, don't be late I wanna be there when the band starts playing Remember when we get there, honey Two-step, I'm gonna have them all Gonna dance on the boot of my shoe. When they play old general Blue Tomorrow night at the downtown Shredder's Ball Dark Town Strutters Ball. En, uh, ook zo'n standaard werkje in de Dixieland-wereld, zou ik maar zeggen. Uh, en dit was uh, natuurlijk een vette domino. En als u deze klank hoort, ja. Het was weer de eerste donderdag sinds maanden. En uh, dit is, was op donderdag en is op donderdag onze traditionele afsluiting. Ja. Ik slipped away like they were never there. Look at a picture in my hand.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 Ja, dat is ons, uh, ja, mijn traditionele slotnummer op, uh, op de woensdag, op de donderdag. Want ik vind het altijd weer zo leuk, hè, met Dolly en zo. Dan hebben we al die pret die we hebben, al die lol die we hebben op de, op de donderdag. Dat heb je echt gemist, hoor. Ik heb dat wel gemist, eigenlijk, die donderdag. Nou, ik, ik, ook, altijd ik ook, hoor. Ja, ik zat ja. elke donderdag tussen 12 en twee, ja, wat moet ik nou met die tijd doen. Wat moet ik daar nou mee? Ja. En je reistijd, je reistijd want dat, uh, hè? Ja. dat is niet zomaar twee uurtjes. Nee. Ja, bent denk ik zomaar vijf uur verder hè? op ja. zo'n dag. Ja. ja, toch? Ja, ja. dat Voordat je, ja, Het moment dat je van huis gaat en dat je weer thuis komt. Maar Het gaat tegenwoordig vrij snel, hè. Want oh. sinds, ik, uh, sinds ik natuurlijk over een scootje heb, uh, beschik. Uh, ah. uh, ja, hoef ik niet meer ja. met de bus en zo. Ja. Dat vergeet ja. een stuk hoor. Ja, dat is inderdaad. Ik ben tegenwoordig de Beverwijk-bestert Beverijk ja. met een uh, ja. scootje. Maar wat ook leuk was, dames en heren. Voor het eerst op donderdag. Sandra. En uh, Sandra, ik, ik, ik heeft een beetje mee zin gehad vandaag. Ik, ik heb het hier uh, de hele week al in mijn zin gehad. Maandag ja. al, vandaag. Vandaag al. Hartstikke gezellig. Nou, ik hoop dat je ons team blijft versterken. Ja, daar gaan we het nog over hebben. Ja, dat zullen we zeker doen. Dat moeten we doen. Het lijkt me leuk. Hé, hey, dames, ik vond het geweldig uh, gezellig met jullie vandaag. Nou, dat is fijn om te horen. En uh, wij vonden het ook gezellig. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is... dat we hopen dat de luisteraars het gezellig vonden. Ja. Vroeger konden ze nog wel eens bellen. Ja, ze dat nog kan, steeds, kan nog steeds hoor. Ja, ik ja. dat het 5730393. Ja, steeds Bel bellen. even, als je ja. vindt van uh, nou, ik vind dat het, uh, dat het zo moet blijven. Dan gaan we het gewoon moet. zo. Moet. Ja. Ja. Of ja. Als je vindt dat het niet zo moet blijven. Of als je, ja. je eigen stem gewoon eens over de radio wil horen. Ja. Of je eigen ja. telefoon. Ja, dat kan ja. ook. Net dan bellen we net, jou. Net, met net als als je eigen telefoon als horen. Ja, net is ja. Frans ja En dan vijf minuten later ja. Ik zat daar de telefoon. Ja. <laughs> ja. Ik zat er vlak naast, maar ik had nog nooit mijn eigen telefoon op de radio gehoord. Ja. Ja. <laughs> Maar uh, we hadden weer plezier jongens. Zometeen komt het Lucifer's doosje weer langs. Met Bart van der Meer natuurlijk. Ja, en, dus uh, gewoon blijven luisteren. Gewoon blijven luisteren. En daarna ook weer blijven luisteren. Ja, want Hans was Hans Wassenaar nog. Om, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En vanavond ook weer luisteren Alternative ja, natuurlijk. Alternative FM. Ah, hey, ja. Ja. Oh, het is weer dikfeest ja, vandaag. Ja, zijn allemaal uh, grote muziekkenners, mensen. De daverende donderdag noemen we het weer. Zo Hè? is het. Zo is dat. Hey, uh, Gaan we gaan proberen... Ik hoop dat die trein niet zo vol zit als vanmorgen. Want dat was echt blinkjes nee, in de zin. Je, die... je gaat nu op een gunstige tijd weer terug. hè? Ja, dat is waar. Over Meestal... een paar uurtjes zit alles weer vol terug. Daar ja, ja. heb ik nu wel last van geluk. Hey, uh, nou ja. Ik, uh, ik hoor u misschien uh, zondagavond aan uw toestel. Wanneer uh, ik het programma CFM Klassiek weer presenteer. We gaan eruit. Dank voor het luisteren. En uh, wat mij betreft, tot dinsdag. Bye. En uh, ik tot maandag. dag. Dag Sandra. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag.